Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De opstandelingen in Libië hebben de stad Savia in handen, zegt NOS-correspondent Erdbrink. Hij is in Savia. De strijders van Gaddafi zijn verdreven en binnen, binnen zich zo'n 15 kilometer buiten de stad. Er is nog wel geweervuur te horen. Dat zijn feestvierende opstandelingen die in de lucht schieten. Savia ligt op ongeveer 50 kilometer van de hoofdstad Tripoli, het laatste bolwerk van Gaddafi. Bij de rellen begin deze maand in Engeland is door een relschopper gericht geschoten op agenten, blijkt uit beelden die de Britse politie heeft vrijgegeven. Daarop is te zien hoe iemand in Birmingham met een vuurwapen meerdere keren op ongewapende politiemensen schiet, ook op een politiehelikopter is geschoten. De dader maakt deel uit van een groep mannen met bifakmutsen op, die ook winkels hebben geplunderd en brand hebben gesticht. Als de dader wordt gepakt, wordt hij vervolgd voor poging tot moord. Volgens de Britse politie laten de beelden zien dat de railschoppers niets ontziend te werk zijn gegaan. In Zuid-Engeland is een vliegtuig van een Brits stuntteam gecrashed, gebeurde tijdens de luchtshow van Bournemouth. Het is nog onduidelijk of de piloot het ongeluk heeft overleefd. Volgens getuigen kwam het toestel neer in een boerenveld waar het uiteenbrak. De cockpit zou in een rivier terecht zijn gekomen. Reddingsploegen hebben de piloot nog niet gevonden. Het beroemde stuntteam van de Britse luchtmacht, de Red Arrows, deed met negen straaljegers mee aan de luchtshow in Engeland. Op de Europese kampioenschappen Dressuur in Rotterdam heeft Amazone Cornelissen goud gewonnen. Op de Grand Prix speciaal was de titelverdediger met de paard Jerich Parsifal opnieuw de beste. Donderdag won Cornelissen met het team al brons. Morgen is de laatste dag van het EK in Rotterdam met onder meer de kuren op muziek.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 Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circus Antwoord ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, Zandvoort. zandvoort zom, zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM, met, met nu Euro Euro Breakdown.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 Um, nou het ging over transformatiecoachen en uh, dat gaan we vanavond uitwerken. Uh, vanavond hebben we Ariane Verkralen.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 coachend leiding geven en het laatste de klant komt altijd van rechts. Nou, De onderwerpen die we vanavond aan bod komen zijn coach is een vak, het uitroepteken, coach op vijf dimensies, dat is mentaal, fysiek, emotioneel, energetisch en spiritueel en wie is Ariane van Galen. Natuurlijk besluiten we met een mooi gedicht voorgelezen door onze gasten. Nou, Ariane, heel erg welkom. Dankjewel.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 lang. Maar dat hadden jullie van tevoren ook al, al een gesprek over gehad, ja. Ja, ja. Op, ja maar want, ja, het programma was, alles was erop gebaseerd. PowerPoint presentatie, de hele mikpak En dan kan je niet zomaar opeens drie, drie nummers schrappen dat gaat gewoon nee, nee. Maar voor de rest is het erg leuk. Ik vond ja. ook de naast het heel leuk. Er, uh, wel weer, ja, maar dat uh, het maar een half uurtje mocht duren. Uh, want ja. ik, ik had dan wel anderhalf uur uh, met iedereen willen kletsen, want het is ontzettend leuk dat je daar allerlei mensen tegenkomt die je dan de uh, ja. tijd niet gezien hebt. Ja, het is een bepaald circuit en uh, ja, het, het circuleert heel goed. En het was inderdaad leuk. Er waren allemaal hapjes en drankjes uh, verzorgd door Amanda. Ja. Uh, ja, eigenlijk gewoon een dankjewel naar de klanten toen. Zeg maar. Ja, zeker. Nou kostte nog moeite gespaard. Ja. Prima georganiseerd. Dank nou, u wel. Op naar de volgende mm -hmm. uh, uh, uh, uh. keer. Okay. En de volgende keer de kerk wat langer open mogen houden. Hopen we dan Herman. Ja, ik heb ik dus een kerk vol gekregen. Ja, in ieder geval vol oh, gekregen. Uh, ja, dat ja, ja, ja Dus uh, niet, stap 1 is goed gelukt. Oké, dat is zover. Dankjewel. Nou, we gaan nu naar de eerste muziek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 geraakt wordt, dan heb je het over het hart en, en de ziel en de, uh, um, als dat geraakt wordt, dan kunnen mensen hun leven vormgeven. En ook als coach echt, echt de bezitten van het kunnen luisteren ook, hè? Ja, kunnen en luisteren. Eigen projectie, ja. Eigenlijk moet je als coach heel veel dat bril afzetten. Leren. Dat is, uh, geven op verschillende opleidingen les, ja, ook Richard, en uh, wat ik zie is van, van uh, dat mensen, ja, waarom moet je open vragen leren stellen, omdat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 Uh, jij zegt een paar dingen. Van dat ze een hbo-opleiding moeten hebben. Ik, ik, ik ben ja, meer... ik, ik bedoel ik echt vier jaar een coachopleiding. Um, kan jij zelf ook onderbouwen, Richard? Waarom jij dat vindt dat het zo is?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 Nou, als ik kijk naar de, naar de coaches die ik opleid of naar de opleidingen, dan zie ik, dan, dan zie ik gewoon meteen de mensen die ervoor in de wieg zijn gelegd. Die, ja, dat ook. Uh, en er zijn mensen die, uh, ook al hebben ze vier jaar een opleiding gehad, nog echt geen coach kunnen zijn. Ja, dat, dat, dat, dat vind ik ook echt het lastig aan het vak. En mensen die voor in de wieg zijn gelegd voor het vak, die, hebben eigenlijk al, die kunnen aan een jaar genoeg hebben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 Want beter een oorlog dan wapenvrij. vrij Beter op zoek gaan dan altijd gewoon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 Don't be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 bijna de zaken uh, op te programmeren. Ja, ik moet het even een beetje kort uitleggen. Maar uh, op die manier kun je ineens die hele, een hele trauma zeg maar uh, neutraliseren. nou dan is bij EFT weer meer omdat je met de meridianen werkt, energetisch. Het is, het is de ontlading ervan toch. En met EDR weer meer middels uh, ver ja. verbindingen en herinneringen en daar iets nieuws van de plaats zetten.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 Um, ik werk met mensen die voldoende ikkracht, die voldoende kracht hebben in zichzelf om uh, hun eigen problemen op te lossen. En, of en daarmee zeg je al ja. iets over de cliënt ja. voordat ze sowieso gecoacht kunnen worden. Een soort gelijkwaardigheid ja. bedoel je daarmee? Uh, nee, echt gewoon de... De veerkracht. Uh, ja, uh, de, de, de veerkracht misschien wel. Ja, ja. van, van uh, iedereen die komt dingen tegen en de, nou, uh, 99% van de mensen en 99% van de kinderen heb je helemaal geen coach nodig, toch? Dat los je zelf op. Door uh, is de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 dat is bedrijfsledig. Ja. Counseling is uh, meer privéproblemen uh, uh, uh, te counselen. Maar uh, ja, ik, ik vind het een beetje gezocht. Uh, Jens, ja. dus... hm. gezocht? Wat bedoel je? Nou ja, het loopt bij mij allemaal door elkaar. Dus het is ook uh, research voor, voor de uitzending, moet je live lifecoach noemen. En het, ja, ik, ik, ik werk met, uh, met managers en maar ook met privé mensen.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 zijn ja, mensen ondersteunen om ze een normaal leven te kunnen la laten leiden. Ja. Dus counselors vinden wel degelijk het uh, belangrijk om dat onderscheid uh, te maken. Maar ik, ik, ik, ik even niet, <laughs> maar ik kan me voorstellen vanuit jou dat je zegt van ja, het is allemaal één. En, en het grappige is, ik, ik ikzelf ben transformatiecoach en ik weet dat ik we op hetzelfde niveau werk als jij. En dan komt ook alles samen. Dan wordt het een soort, weet je, of het dan of het dan therapie heet of, of, of counseling of coaching, of het ja. is bijna niet meer uit te leggen uh, wat het is. Om nee, dat zo um, echt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 uh, ik ga naar deze uitzending. Ik, ben, uh, ik vind het best spannend. Voor zo voor zo'n microfoon met, met mijn neus. Met twee van die interviewers. Maar dan kan ik de gedachte hebben, oh dit is eng, want ik uh, moet het nu wel heel erg goed vertellen. En dan ook nog dicht genoeg bij de microfoon zitten de hele tijd. En ja, ja, hè? Oh, oh, <laughs> oh ja, oh ja, poet goed toe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 en dan, uh, koppelt het als het ware een beetje los van je lichaam, kop koppelt los. En dan even een andere stap dan, dan omdat je er geen gevoel meer hebt met wat er werkelijk is in het hier en nu, kun je een overlevingsstrategie schieten. Dat dan, uh, stel dat ik het vroeger al heel erg goed moest doen, dan, dan, dan uh, wil ik dat alleen maar nu doen.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 En een uh, uh, leuke opdracht geven waar ik ze fouten in laat maken. En hoezo is dat energetisch? Nou, energetisch verkopen uh, van waar zit je energie dan? Ja. Dat, dat kan dus vastzitten in je maag. En dat kan uiteindelijk in gezondheid ook weer. Ja. Uh, ja, Perfectionistisch zoals jij het uitlegt, dat zit eigenlijk op een mentale stuk hè.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 dat jullie dat gehoord hebben.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 We zijn verleden, verleden weekend, dan we weekend samen weg. En het liep allemaal net niet. En dan loopt hij er echt te stuiteren. Dus kun je loslaten. Dat is dus de situatie. Ja. Um, ik kom altijd situaties tegen tegen. Dat het, dat het wat serieus wordt. En gedoe. En wil controleren. En regisseren. En dingen. Kan ik dat loslaten. Nou, dat is de ene kant. En de andere kant van spiritualiteit. Ik zei ik ben ook healer. Ik werk met uh, onderbewuste. Uh, met vorige levens. En uh, dat we in energie. Ons energie.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 veel mee met wetenschap. Maar pijn, wordt bijna wordt wetenschap dat God bestaat. Ja, pijn, ja zelfs dat. Ja. dat, dat uh, maar dat eigenlijk niet toeval is. Dat nee. dus, uh, uh, dat ergens in de energie het al vast ligt. Ja, ik hoor me zweveren gewoon. Ja, ja, maar, dat is zo complex, maar dat, uh, ja, het is zo complex. Dat, uh, het, ja, het is zo complex. En, en we hebben nog een fysica, dat is een mooie tip, ja. Ja. We hebben nog twee minuten, dus ik ah. kan heel even. Uh,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 Hier zijn we weer bij Inspiratie Radio.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 en zijn dit vragen die je al lang op bezighouden en heb je hier misschien al van alles aan gedaan om proberen er vanaf af te komen of een oplossing te verzinnen nou, familieworkshop, vaak in één klap verandert er van alles dus kom dan gauw hier naartoe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 so now no. Luisteraars zijn we er alweer uh, aan het einde van ontzettend leuke, uh, leuke uitzending. Arianna, ontzettend bedankt. Dankjewel. Uh, Herman, bedankt voor de techniek. Graag gedaan. En uh, Dionne, bedankt voor de agenda en uh, natuurlijk voor het samen presenteren. Dankjewel Richard uh, deze uitzending en voor je scherpe vragen.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 we gaan penofur. Wij zijn. De Jonge Richard Baas. Ik heb hem dat u met net zoveel plezier naar deze afzending heeft geluisterd. als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. En we gaan nu luisteren naar het gedicht. Verwachting van Freek de Jonge. Ik dacht, ik haal het uit boeken.